Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De autoriteit Persoonsgegevens die zich bezighoudt met privacy gaat onderzoek doen naar DUO... Aanleiding is het onderzoek van mijn collega's van NWS op 3 en Investico. Daaruit blijkt dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden beschuldigd van fraude met studiefinanciering. Mijn collega Salbar van der Gaag vertelt hoe dat systeem precies werkt. Vervolgens, als zij denken, nou daar is iets niet in de haak, dan sturen zij controleurs, dat zijn commerciële bedrijven die worden ingehuurd, controleurs op pad om op huisbezoek te gaan. Die moeten checken, woont hier een student. Kan het nog zo zijn dat je een paar keer een huisbezoek krijgt maar er niet bent, dan wordt over. ...op een buurtonderzoek... ...waarbij buren kan worden gevraagd... ...weet jij of hier een student woont? Onderwijsminister Dijkgraaf zei eerder al... ...dat duo geen algoritme meer mag gebruiken... ...om fraude op te sporen. Dat doen ze nu met steekproeven. Het moet makkelijker worden om DNA van groenten en fruit aan te passen. Dat wil de Europese Commissie. Door die aanpassingen kunnen groenten en fruit... bijvoorbeeld beter tegen bacteriën en schimmels. En daardoor hoeft er ook minder bestrijdingsmiddel te worden gebruikt. Het is nog een voorstel. Eerst moet het Europese parlement en de EU-landen er nog over stemmen. En dat kan nog jaren duren. Twee jongens hebben 17 uur lang rondgedobberd op de Noordzee. Maandagmiddag raakten ze in de problemen toen hun zeilboot net boven Schiermonnikoog omsloeg. En na nachtzoeken werden ze vandaag door de kustwacht gevonden en ze zijn inmiddels ook weer thuis. Ja en weer een klimaatprotest tijdens een groot sportevenement. Activisten van Just Stop Oil renden dit keer baan 18 van Wimbledon op en gooiden iets oranjes op de tennisbaan. Wait, more orange clouds hang over a British Sporting event this summer. Uiteindelijk bleek het om oranje, confetti en puzzelstukjes te gaan. De partij op baan 18 tussen Dimitrov en Sima Bukuro werd eventjes stilgelegd... maar kon uiteindelijk alsnog worden uitgetennist. Heb ik nog wat weer voor je vanavond, kan er her en der nog een buitje vallen. Morgen is het soms bewolkt, maar gaan we ook een zonnetje zien. En is het een graad of 22? ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment... En tot zover de AUD verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. De zee, Zandvoort, een zomerhit. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. De naar de van de Het programma.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 nummer spelen van onze nieuwe LB Holdenaf. En dat geheel onder aanvoering van een brandnieuwe houseman lady. On vocals. Let's hear it. Voor Lisa Schulte Nordhol. One, two, three, four.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 Kostuums uh, en decoren en chaos in <laughs> het algemeen. En, en mime en alles zat erin. Dus het was een soort mengeling van, van muziek en theater. En, uh, en ja, zeer... ja uh, gewaagd niet voorzichtig. <laughs> zeg maar, ja, was, in de 70s was niks ja, voorzichtig. <laughs> dat ik dat ik toch nog gezien heb en daar erg van genoten heb. Maar daar heb je heel Europa mee rondgetrokken. ja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 en, en, en de toen ook in Parijs. Ja, mooi. In, in La Sigal. In Carré, hè? Uh... Hebben we wel gestaan, maar geen ja. ja. Nee, maar dat was, ja, dat was verschrikkelijk leuk. En op de Olympische Spelen in Barcelona, uh, heel Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje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 en ik kom het podium op dan denk jij, hé, hey, komt iemand op het podium op ja. en als Django het podium opkwam dan was het gelijk vol snap je? die yes. eiste die ruimte op die had een, een fysiek charisma een expressie Ongelooflijk, dat was zijn kracht en dat ging een tijd ontzettend goed in Frankrijk en dat zijn natuurlijk grote markten weet je als je dan eenmaal je komt een paar keer op televisie en het begint, het begint zich te verspreiden het, het, het nieuws dan uh, dan kun je ook meteen overal en en heel veel spelen dus dat was leuk en ik heb altijd altijd iets gehad van reizen en muziek maken die combinatie dat is voor mij perfect en hoe oud was je toen dan nou moet ik even snel rekenen <laughs> uh, ideale leeftijd 35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 Toen heb ik dus uh, verschrikkelijk op mijn donder gehad. En, en dat was eigenlijk uh, het einde voorlopig van mijn uh, ja, uh, muziekcarrière. <laughs> en nou, een paar jaar later, ik, ik had in dat, in dat milieu, wat, echt, wat ik al zei, was een absoluut geen, geen muzikaal milieu. Maar ik had één artistieke oom. En die was kunstschilder. Een beetje commercieel kunstschilder. Hij was getrouwd met de zus van mijn vader. En heette Van Gogh.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 dat akkoord nou leert, C7, hè? Ja, ja. die kun je opschuiven, dus dan kun je eigenlijk alles spelen. Dat, dat leek me wel aantrekkelijk, weet je wel. Later bleek hij er dus ook helemaal niks van te kunnen, <lacht> dat wist ik toen nog niet. Ja, zo is het begonnen en toen kreeg ik toch, uh, mijn ouders zagen wat dat ik enthousiast was, dus ik denk dat ik in een jaar of 14, 15 was, dat ik mijn eerste gitaar kreeg. Ah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 ...een van hun allereerste concerten met Eric Clapton... ...op één dag, live... Ja, ja, ja. ...en, nou ja... ...I've never been the same, <laughs> weet je wel... Ja, ja. ...toen had ik echt iets van... ...ah, dit wil ik ook... <laughs> ...en ja, daarna... ...dan word je heel fanatiek hè... Ja. ...en dan... Uh, en, ...en ja, op een gegeven moment toch... ...de juiste vrienden ontmoet... ...waar je iets van kon leren... ...en wel heb de school echt, afgemaakt... ...wel de school afgemaakt, zelfs gaan studeren...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 Je hoort I Feel Free van de eerste album Fresh Grimm uit hetzelfde jaar. een podium staan? Ja, dat, dat is dubbel. Het is enerzijds de muziek soms hè, van, van, zeker als je hè, bepaalde muziek die, ja. die jou het meest aanspreekt of, of bepaalde muzikanten die jou ontzettend aanspreken, dan, daar kan je natuurlijk vreselijk van genieten. Maar om, als ik het zelf vanuit mezelf zie,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 het samen onderweg zijn en, en ook wel een beetje het qua jongens bestaan ja? Een beetje oh, buiten de keurige regels okay. van het, Weet je het, je het maatschappelijk leven. Oorlog, ja, ja, ja. ja. Je wanneer de, de, de eerste oude schuit waar je op Sorry, nogmaals. Het eerste oude schuit waar je op Het eerste bentje. Is het het, het eerste bentje. Ja, nou, ik heb. Ik heb, ik heb, ik heb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 Wij waren bevriend, want wij waren ontzettende liefhebbers. Hè. We waren de eerste die luisterden naar de uh, Meters uit New Orleans en Little Feet... ...en al die bands en Slystone, ja. weet je wel, van, uh, dat was in Nederland nog allemaal niet zo populair. Ja. En wij dachten ook dat we het allemaal beter wisten, natuurlijk. <laughs> ja. En uh, toen raakten wij bevriend met Rick Zaal en Wim Noordhoek van de VPRO ja. Radio... Ja.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 Toen werden er we gevraagd als Paradiso Huisorkest. en deden we daar, dat was ook allemaal anders dan nu. Daar werden speciale avonden georganiseerd: uh, Beatleavond, Bob uh, Marleyavond, weet ik veel. En dan waren wij het huismetje. Dus we deden al die stijlen, <lacht> we waren er bezig. Dat is een goede leerschool natuurlijk. En in ruil daarvoor mochten we. Was gasten? Nee, niet per se nog. Nee, we nee, nee, deden maar het, het zelf allemaal zelf. Voorzien. ja. <lacht> En daaruit en dat was, dat was toen dat werd om Paradise ja. En daaruit toen, we, toen zijn we echt een band begonnen zelf. En dat was eigenlijk de eerste Nederlandse funkband. Ja. de echte een beetje heavy nou, funk ook wel. Ja. Vandaar dat ik dat ik toen jullie mij vroegen naar belangrijke nummers uit, uit mijn carrière, ja. Ja. Uh, dat ik met Dancing Shoes, uh, want dat was de eerste single. Ja. Ja. Ja. En, ja, dan uh, een hitje, hè? en dan was, was ja dat is helemaal het werd ook nog een hitje <laughs> <Ja>. <laughs> en dan heb je natuurlijk helemaal vol, zie je wel <laughs> jij ja, ja, ja, ja, ja. weet het beter ja. we zijn te gek <laughs>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 En soms uh, is het meer een sfeer of zo die, uh, die je wil neerzetten. Maar in die tijd, nou als ik het nu hoor, als ik het nu uh, terughoor, dan. Ja, ja. <laughs> ja nee, het, was, het was wel.. Uh... Fantasierijk, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. <laughs> maar we lulden er ook maar een in, in de kloos, natuurlijk. En er was ja. natuurlijk heel, heel veel uh, Poulogne Dancing Shoes en Keep On Dancing, ook die echte literatuur. Hoe lang heeft hij alles met het volgehouden? Um, nou, een jaar of vijf. Ja, in het begin ging het dus heel goed. Meteen het eerste singeltje was top 10. Eerste plaat, uh, LP. Uh, verkocht iets van 13.000 exemplaren, wat voor die oh, tijd in ja. Nederland echt heel oké okay was, weet je wel. Ja, en toen, we waren natuurlijk tegelijkertijd heel onervaren en heel eigenwijs. Ja. En, en totaal <laughs> ja. niet commercieel. Ja, weet je, we waren echt ook wel een beetje Amsterdamse hippies, dus eigenlijk uh, vonden we het maar niks om op topoppen uh, te moeten spelen, playback en zo. Daar hadden we allemaal uh, toch wel bezwaren tegen. En dat was natuurlijk niet echt uh, wat de platenmassen bij voor ogen had. Dus er waren ook wel een beetje alternatieven dingen, ja. weet je wel. Dus toen zijn we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 want dan kennen we de mensen je, dan ben je ja. makkelijk te boeken. Maar wij hadden iets ja, van, ja. hé hey jongens, het gaat goed zo, zie je wel. Eén van de nummers van Little Feet, waar Harry geïnspireerd werd, is een rock'n'roll doctor van het album A Feet Grunt Volgina uit Network. In Georgia, didn't feel just right. She had fever day and chills at night. Now things got worse. Yes, a serious bind. In times like this, it takes a man style like you to know I'm fine.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 ja maar bedoel, misschien ook uh, uh, de tijd of zo ja, of? ja. absoluut muziek ja. was in die tijd veel meer dan muziek je muziek smaak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 Het was echt tegen het establishment. Tegen ja. de politieke moraal. Van de keurige vijftig jaren. Ja. Het was je afzetten. En natuurlijk blowen. Ja. Ja, ja, nee, ja, ja, nee. Maar. ja, ja, nee. En die drugs waren nog leuk. Weet ja. je wel. Ja. Want dat gaf je nieuwe inzicht. Ja. Weet je wel. Ja. later was, het, ja, ja. Maar was dat natuurlijk heel anders. Snap je? Maar, maar muziek stond voor zoveel. En, en ik ja. bedoel... Dan kwam er een plaat uit van, of dat nou uh, de nieuwe LP van Jimmy Hendrix was, of, of van de band later bijvoorbeeld, zo. Ja. die draaide je grijs, ja. twintig keer op een dag, ja. weet je wel, ja. en die kansen dromen allemaal, ja. en wie doet dat nou nog, weet je wel, van alleen, allemaal, is... alleen de hoes, Marcel. Ja. het bestuderen van de hoes, ja. en, de, en alle informatie van...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 projecten, LP's opnemen... met Jan Piet en Tex... met Peter Snyder en had veel contact met... Willem Ennis en Tom Barlager... van Solution. Want die produceerden in die tijd ook... platen in... Uh, in een studio in... Uh, in uh, Groningen. En die vroegen mij als gitarist... voor een aantal dingen. Dus we raakten bevriend. En... Uh, en zij, ja, zij speelden nog steeds in, met Solution, dan, dan speelden ze, die bestonden best al lang. Maar dat was een beetje een symfonische, rock, eh, symfonische band, ja. en die wilde eigenlijk een beetje meer rock-invloed erin. En toen op een gegeven moment vroeg ze mij om, om gitaar te komen spelen bij hun, en uh, dat heb ik gedaan. Toen hield Net de house Houseband een beetje op, zo ja. 81 denk ik. En. Uh, ja, dat waren een paar fantastische jaren, echt. Als ik terugkijk, dan vind ik dat zelf muzikaal, qua muzikaal gezien, wel een van de hoogtepunten. Het ja. was gewoon een hele goede band, met ja. hele goede muzikanten ja. je en hele goede en je er ook in kwijt. Je je ja, je er ook in toch wel, ja, het veranderde, ja. veranderde hun wel.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 Wij waren op vaste kant bij Nederland Muziek op de Prinsgracht toen nog, uh, muziekzalen, gitaren, effecten en dingen. En wij probeerden alles uit. Dus kwam de eerste gitaarsynthesizer nou, meteen mee. We waren daar goede klanten, dus we mochten alles uitproberen. En uh, op een gegeven moment, ik, ja, ik, ik denk dat dat toch wel, uh, er zijn eigenlijk twee, uh, iedereen zegt wel, Peter Frampton. Show ja, me the way, ja, ja. maar, maar, maar, maar, maar, maar. Ja, weet je wel. Ja. Toch was dat het niet voor mij waar het mee begon. Maar het begon met iemand die niemand kent, en dat was zo um, een Amerikaanse sessiegitarist die heette Wawa Watson. Ja, wawa, wawa, wawa. En, uh, wawa Watson, want hij was hij, hij, hij, hij was bekend om zijn dat hij de wawa heel goed, hè? He, de wawa het wawa -pedaal. Ja en het Wawa-pedaal ken je natuurlijk van shaft en zo hè. en later van Jimmy Hendrix natuurlijk dus de voortzetting van die Wawa was eigenlijk die en die talkboxen, is, op de een manier sprak het me aan het is een heel funky geluid ...en uh, het werkt eigenlijk heel simpel... Ja, ...het is geen, ele vraag, het is geen elektronisch begrepen. effect... ...het is een mechanisch effect... ...het is een, een speakertje... ...een klein tweetertje... Um, ...en dat zit in een gesloten... ...metalen doos... ...zeg maar... ...en wat je doet is dat je de, ...dat... ...eigenlijk... Uh, als ...normaal heb je je gitaar versterkt... met een speaker waar het geluid uit komt... Ja. ...en dan... Uh, daar zit een versterker en dan een, een speakerkast en op dat moment dat je die topbox gebruikt gaat het hele gitaargeluid van de versterker naar dat fietertje dat zit in een dichte box dus dat hoor je niet <laughs> maar er zit bovenop een heel klein gaatje daar gaat die slang op dat betekent dat al het gitaargeluid door die slang komt en dat gaat vervolgens dat zit naast je microfoon getaped.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 super simpel is. Want bij gitaristen heb je... honderdduizend effectpedalen. Ja, je? Ja. En die komen en die gaan. En, en sommige blijven altijd. Maar, en, maar dit is zoiets van... De, dit is zoiets specifieks. Ja. Dat heet me altijd... Ja, ja. Maar het is ook ja, een ja, beetje een dingetje. Hè? Van, je kunt het natuurlijk op een avond... één, hoogstens, twee keer gebruiken. Ja, want anders word je tureleurs van. Ja, ja. Dus dat werd een beetje een dingetje. Ja. En...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 Solution, lead brakes en live uitvoeren uit 1983.